Wang en de geest van de donder. In het hele dorp was er niemand die zo goed en edelmoedig was als Wang. Hij deed niets liever dan mensen die het moeilijk hadden helpen. En als het aan hem had gelegen, zou niemand daar iets van hebben gehoord... want Wang was erg bescheiden. Maar de mensen die veel aan hem te danken hadden, vertelden het aan hun vrienden. En zo wist iedereen dat iemand die in moeilijkheden zat... ...nooit vergeefs bij Wang aanklopte. Het verbaasde dan ook niemand... ...dat Wang zich na de dood van zijn beste vriend Sia... ...volledig inzette voor de achtergebleven familieleden... ...die toen geen kostwinner meer hadden. Sia's oude moeder was immers te zwak om nog te werken... ...en zijn broertjes en zusjes waren nog te jong. Wang begon eten en kleren te kopen voor de familie... ...en hij zorgde er ook voor... ...dat er iemand in huis kwam om het huishouden te doen... Maar dat alles kostte nogal wat geld. En op zekere dag merkte Huang dat hij zelf helemaal niets meer bezat. Tot nu toe heb ik geleefd van wat mijn vader me mij heeft nagelaten, dacht hij. Maar nu wordt het kennelijk tijd dat ik zelf ga verdienen. En zo kwam Huang in de handel terecht. Daaraan zat het hem al dadelijk goed mee. Het duurde niet lang of hij was een rijk koopman geworden. Op zekere dag, toen hij op de terugweg was van een zakenreis... stopte hij bij een herberg om daar wat te drinken en uit te rusten. Terwijl hij met kleine slokjes van zijn jasmijn genoot, zag hij een man binnenkomen. Die was zo mager dat het hem niet zou hebben verbaasd... als hij zijn botten had horen rammelen. Die zal wel aan een stevige maaltijd toe zijn, dacht Wang. Het verwonderde hem dan ook dat de magere man... zonder iets te bestellen aan een tafeltje ging zitten... Met zijn hoofd in zijn handen gesteund staarde hij voor zich uit. Hij keek zo mistroostig dat Huang het niet over zijn hart kon verkrijgen hem alleen te laten zitten. Is u iets onaangenaams overkomen, vroeg hij aan de magere man, of gaat het misschien niet zo goed met uw gezondheid? Maar de ander antwoordde niet en bleef zwijgend voor zich uitkijken. Misschien doet het u goed wanneer u iets eet, stelde Huang voor. En hij pakte de schaal met rijst uit de handen van de bediende die juist op weg was naar Wang's tafeltje. Eet u dit maar op. Hij zette de schaal neer bij de magere man. Met grote ogen van verbazing keek hij toe hoe snel zijn gast de rijst naar binnen wist te werken. Deze man is werkelijk uitgehongerd, dacht Wang, En hij haaste zich om twee nieuwe schalen met rijst te bestellen. Eén voor zichzelf en één voor de magere man. En terwijl hij zelf nog maar halverwege was met zijn maaltijd, had de ander alles alweer naar binnen geschrokt. Hij schraapte zelfs de laatste kruimels uit de schaal. Met een zucht van tevredenheid stond de vreemdeling op. Hij kwam naar het tafeltje van Huang toe en maakte een diepe buiging voor hem. Mag ik u heel hartelijk bedanken, zei hij met een diepe holle stem. Het is zeker drie jaar geleden dat ik mijn honger zo voortreffelijk heb kunnen stillen. Geschrokken keek Huang de man aan. Drie jaar, herhaalde hij. Maar waar komt u dan vandaan? En hoe heet u? De magere man keek hem ernstig aan met zijn donkere ogen. Waar ik vandaan kom, kan ik u niet zeggen. En hoe ik heet evenmin, zei hij tegen zijn gastheer. Wang hoorde wel aan de klank van zijn stem dat hij zich niet zou laten overhalen om wat over zichzelf te vertellen. Ach, wat doet het er ook toe, dacht hij. Het is niet belangrijk waar hij woont en ook niet hoe hij heet. Ik heb hem kunnen helpen en dat is in wezen het enige dat telt. En omdat hij zich had voorgenomen nog diezelfde avond terug te zijn in zijn geboortedorp, gaf hij de bediende opdracht alles in orde te maken voor het vertrek. Toen hij afscheid wilde nemen van de magere man, zag hij tot zijn verbazing dat de ander zich eveneens reisvaardig had gemaakt en kennelijk van plan was om samen met hem verder te trekken. Het is werkelijk het beste dat ik met u meega, verklaarde de magere man toen hij Huangs vragende gezicht zag. U verkeert namelijk in groot gevaar en misschien kan ik u onderweg van dienst zijn. Hij zei het met zulke stelligheid dat Huang geen ogenblik aan zijn woorden twijfelde. Maar hoewel hij hem om nadere uitleg vroeg, kreeg hij geen enkel antwoord op zijn vragen. Zijn reisgenoot was kennelijk een man van weinig woorden. Toen ze later die dag weer bij een herberg stilhielden, wilde Huang opnieuw eten bestellen voor de magere man. Maar die schudde glimlachend het hoofd. Eén maaltijd per jaar is voor mij meer dan voldoende, goede vriend, zei hij tegen Huang. Maar eet zelf gerust naar harte lust en stoer u niet aan mij. Luister verder naar dit verhaal op de andere kant van de cassette. Huang begon er hoe langer hoe minder van te begrijpen. Wie was deze man? En hoe kon hij leven van één maaltijd per jaar? Het kon niet anders. Hij moest een beschermengel zijn die door de goden was gezonden. Toen de twee mannen begonnen aan het laatste gedeelte van de reis, die per boot over de rivier zou worden afgelegd, wees de vreemdeling Juan op de dreigende wolken, die met grote snelheid langs de hemel in hun richting kwamen. Storm, zei hij alleen. En nauwelijks hadden ze plaatsgenomen in het lichte bootje, of de storm barstte inderdaad in alle hevigheid los. Wild klapperden de zeilen en de mast kraakte gevaarlijk. Golven met witte schuimkoppen liepen te platter tegen de boeg. En kolkende watermassa's sloegen over het dek. Houd u vast, riep de nagelende man, toen er een huizenhoge golf naderde die het bootje optilde alsof het een notendop was. De golf liet het bootje heel even tergend langzaam heen en weer schommelen. Toen kwam het met een klap in de diepte neer. Waar het omsloeg en werd versplinterd tot honderden stukken wrakhout. Toen Huang van de eerste schrik bekomen was, merkte hij dat de magere man hem op zijn rug had genomen. Met merkwaardig prachtige slagen zong hij naar een andere boot, die vreemd genoeg niets te lijden had gehad van de storm die inmiddels was gaan liggen. Van zijn eigen boot en de handelswaar die hij aan boord had gehad, was niets meer te zien. Huang zuchtte. Zijn leven was gered dankzij de magere man. Maar hij was weer even arm als vroeger en hij zou helemaal opnieuw moeten beginnen. Mistroostig klom Hwang aan boord van het schip. Hij vroeg zich af of het lot hem wel weer zo gunstig gezind zou zijn als hij opnieuw in de handel zou gaan. Plotseling schrok hij op van een plons. Hij zag nog juist hoe de magere man onder water verdween en meteen daarna weer boven kwam met een aantal pakken handelswaar van Hwang die hij op het dek gooide. En voordat Huang ook nog maar iets had kunnen zeggen, was hij alweer in het water gelopen om de rest van de overboord geslagen goederen naar boven te halen. Het duurde niet lang of alle pakken en balen waren aan boord gebracht. Tel eerst maar eens na of alles wel aanwezig is, merkte de magere man op toen Huang hem stamelend wilde bedanken. Dan kan ik daarna rustig vertrekken. Huang keek hem met grote ogen aan. U wilt toch niet zeggen dat u me gaat verlaten, vroeg hij. Ik sta erop dat u met me meegaat naar huis. Er speelde een geheimzinnige glimlach om de mond van de onbekende. Alsof hij eigenlijk half en half op dit antwoord van Huang had gerekend. Ontbreekt er werkelijk niets, vroeg hij, zonder verder op de opmerking van Huang in te gaan. Intussen had Huang zijn pakken en balen geteld. Hmm, ja, er ontbreekt een gouden sieraad, een zeepaardje, zei hij toen. Maar dat zal echt wel zijn meegesleurd door de golven en ergens tussen het zeeweer zijn blijven steken. De magere man was alweer overboord gesprongen en even later kwam hij met het gouden zeepaardje in zijn hand boven water. Eens te meer was wanger toen van overtuigd dat hij niet te maken had met een gewone sterveling. Maar hij lette er wel op dat hij die gedachte niet uitsprak. U gaat toch wel met me mee naar huis, vroeg hij nog eens. En zijn reisgenoot knikte bevestigend. Graag. Zij alleen. En daar bleef het bij. Toen de reis ten einde was... nam de magere man intrek in het huis van Huang. Zo gingen er twaalf maanden voorbij. Op de dag dat er precies een jaar was verstreken na hun eerste ontmoeting... liet Huang voor zijn gast een maaltijd opdienen. Het was een hoeveelheid voor wel honderd mensen. En de magere man, die immers maar eenmaal per jaar at... verslond alles binnen de kortste tijd. Toen stond hij op maakte een diepe buiging voor zijn gastheer en zei... Ik wil u heel hartelijk danken voor alles wat u voor mij hebt gedaan. Het is mij opgevallen dat u altijd aan anderen denkt en nooit aan uzelf. Dat is heel prijzenswaardig. Huang had een kleur gekregen en is daar de verlegen naar de grond. Maar hij schrok op toen hij de magere man hoorde zeggen... Ik zal u nu zeggen wie ik ben. Ik ben de beschermgeest van de donder en ik ben veroordeeld om vijf jaren rond te dolen op aarde. Die vijf jaren zijn nu verstreken en daarom moet ik u verlaten. Wang begon dadelijk verontschuldigingen te maken... dat hij zijn hoge gast niet waardig genoeg had behandeld. Maar de ander glimlachte en zei... Als dank voor wat u voor mij hebt gedaan... zal ik uw liefste wens in vervulling laten gaan. Buiten hadden donkere wolken zich samengepakt en vanuit de verte klonk het gerommel van de donder. Dat bracht Huang op een idee. Ik zou heel graag eens tussen de wolken wandelen, antwoordde hij. Nauwelijks had hij dat gezegd of Wang voelde dat hij werd opgetild. Hij werd neergezet op een wolk die zacht deinend door de ruimte ging. Honderdduizenden sterren fonkelden als diamanten op het blauwe fluweel van de hemel. Wang hoefde zijn arm maar uit te strekken om ze te kunnen aanraken. De dichtstbijzijnde ster viel met het geluid van brekend glas in zijn man. Maar Wang lette er niet op, want zijn aandacht werd getrokken door iets anders. Vanuit de verte naderde met donderend geraas een gouden koets... getrokken door twee galoperende draken. Hun enorme staarten zwiepte hevig heen en weer. Toen ze dichterbij kwamen, zag Wang achter de nevelgrijze sluiers... die voor de raam kregen, een beeldschone jonge vrouw zitten... Naast haar stond een enorm vat water. De dondergeest kwam op Huang toe en bracht hem naar de koets... die even verder tot stilstand was gekomen. Ik wil u laten kennismaken met de godin van de regen, zei hij. Op het ogenblik is ze heel boos op de mensen op aarde. Ze is van plan geen druppel regen meer naar beneden te sturen. De godin van de regen had de nevelsluiers opzij geschoven... en boog zich glimlachend uit het raampje naar Huang. Toen maakten ze een gebaar naar enkele koperen vaten die onderaan de gouden koetsingen. Huang, die niet begreep wat ze bedoelde, keek de dondergeest vragend aan. Die scheurde met een enkele handbeweging de wolken van heen. Toen Huang naar beneden keek, herkende hij zijn eigen dorp en de landerijen eromheen die versroeid waren door de droogte. Dadelijk begreep hij wat de godin had bedoeld. Zonder aarzelen greep hij een van de vaten, vulde dat met water uit de ton in de koets en liet de inhoud door de scheur in de wolken naar beneden lopen. Dat herhaalde hij enkele keren en toen zei de dondergeest. Nu is het tijd voor u om terug te gaan naar de aarde. Achteraan de koets hangt een touw waarlangs u zich naar beneden kunt laten glijden. Huang huiverde even toen hij in de duizeling in de diepte keek. Maar de dondergeest knikte hem bemoedigend toe. En even later liet Wang zich langs het touw naar beneden glijden. Toen hij weer terug was in zijn eigen huis, zag alles eruit alsof er niets was gebeurd. Alleen de magere man was verdwenen. Van buiten klonk het geluid van vrolijke stemmen. Toen Wang in de deuropening verscheen, riepen groepjes opgewekte dorpsgenoten hem toe: Kom Wang, en geniet van de gave van de regengodin. Eindelijk heeft ze weer regen naar de aarde gezonden. Huang glimlachte, want hij wist wel beter. Hij vond het verstandiger om niets te vertellen over zijn avontuur. Die avond, toen Huang zich uitklede om te gaan slapen, rolde er een donkere steen uit zijn mouw. Toen herinnerde hij zich de kleine ster die erin was gegleden. De schittering was verdwenen. Maar hij besloot de steen toch maar te bewaren als herinnering aan zijn avontuur tussen de wolken. Huang had nog maar een paar uren geslapen toen hij weer wakker werd. De steen op het tafeltje naast zijn bed was gaan schijnen. Het hele huis werd door de gloed verlicht. Huang staarde verwonderd naar de steen. Maar zijn verbazing werd nog groter... toen de steen trillend en al vonkenschietend van vorm veranderde. En plotseling stond er een heel mooi meisje in zijn kamer. Ik ben gezonden door de dondergeest om je vrouw te worden, zei ze... Haar stem klonk als het geluid van tinkelend kristal. En ze glimlachte zo lief dat wang haar dadelijk in zijn hart sloot. En toen hij de volgende dag met haar trouwde, wist hij dat de donderslag die toen weer klonk een groot was van de donderfeest.